8 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Buitenlandse toeristen blijven welkom in Amsterdamse koffieshop. Drie kwart van de huisartsen heeft stress en Zuid-Amerika helpt Arcadisch aan winst.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 En verder hoopt Arcadis meer werk in Brazilië te kunnen doen in de aanloop naar het WK voetbal. Vakbond de Unie stapt per 1 januari uit de vakcentrale MHP. Dat heeft de Bondsraad, het hoogste orgaan binnen de Unie, bekendgemaakt. De Unie is er tegen dat de MHP zich vooral gaat richten op ambtenaren. De MHP zou al maanden in overleg zijn met de vakcentrale voor overheidspersoneel het ambtenarencentrum over aansluiting. De Unie richt zich op mensen in de industrie en de dienstverlening. De bond ziet geen toekomst in wat genoemd wordt het gouvernementele huis van de MHP. In Dierenpark Emmen heeft vannacht een grote brand gewoed. De uitslaande brand woedde in een pand waarin onder meer het restaurant is gevestigd aan de voorkant van het park. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat Dierenpark Emmen vandaag open kan.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 En dan het weer nog. Vanochtend in het oosten nog wat zon... maar al snel bewolkt en regen. Vanmiddag regent het overal. En bij een stevige zuidenwind wordt het zo'n 10 graden. Ook morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen en een graad of 10. Aan de B-verkeersinformatie. Er staat 150 kilometer file in totaal. De meeste vertragingen in het verkeer in het zuiden van het land. De langste file staat op de A9, ook maar richting Amstelveen... tussen Knoppenbevenwijk en Raasdorp 16 kilometer. Dat is ook daarnaast levend een ongeluk. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda, verknopen de Bressenplein 8 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Almere richting Utrecht is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Bij Huizen staat 3 kilometer, één rijstrook is daar dicht. Scherp inkopen is winstpakken. Daarom vergelijken we continu onze winstpakkers met aanbiedingen van andere groothandels. Zien we ergens een lagere prijs, dan passen we hem direct aan.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 Samen sterker, dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank, een bank met ideeën. Wij weten niets van hun lot. Nu 29.90 bij Libris en op Libris.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De publieke omroep is al fors aan het bezuinigen en nu moet er van de nieuwe regering nog meer vanaf. We vragen voorzitter Henk Hagort van de NPO hoe die dat denkt te gaan doen. Ook al bezorgdheid over de kabinetsplannen in de provincies, Friesland wil helemaal niet bij Groningen en Drenthe worden gevoegd. Maar Robin Visser is in Friesland. En bij de VVD komt de kritiek nu ook van binnenuit op de inkomensafhankelijke zorgpremie. Mark Rutte pareert die kritiek. Nou wat ik tegen die leden kan zeggen is dat de VVD niet op aarde is als doel op zichzelf. Wij zijn er omdat we iets voor Nederland willen doen. Maar de onrust kan die voorlopig niet wegnemen. Nee, de lokale afdelingen van de partij zijn er duidelijk niet eens... met de formatieafspraken. Met name dus over die zorgpremie. In Houten was gisteravond een bijeenkomst van de lokale afdeling van de VVD. En ook daar geen blije gezichten. Er zijn een heleboel dingen in het, uh, in het uh, regeerakkoord... waar ik bijzonder tevreden over ben. En dit detail niet. Goedemorgen. In Den Haag politiek verslaggever Wilma Borgman. Um, Wilma, goedemorgen. Wilma Borgman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kijk, ja. heel fijn. Je hoort mij. Ja, dat is prettig. Wij uh, hoorden ook afkeuring inhouden. Ja. Um, zijn het alleen lokale afdelingen die zich roeren? En partijbaronnen zoals Michel? Nou, ik denk dat ze bij de VVD wilden dat dat zo was. Er zijn heel veel kiezers die zich veel zorgen maken. Maar Lara, even voor de verledigheid. Het mag dan zo zijn dat in sommige afdelingen binnen de VVD het oproer kraait. Maar dat geldt zeker niet voor de hele achterban van de VVD. Ik hoorde gisteren ook afdelingen waar het heel rustig is, waar helemaal geen discussie is. Maar dat laat onverlet dat de discussie die er is, die is heel heftig. De VVD heeft een behoorlijk probleem. Er zijn gisteren tientallen opzeggingen. ...bij het partijbureau binnengekomen. En de website die is ontploft zo ongeveer. Gisteravond om 12 uur toen ik voor het laatst keek... ...waren er 4500 boze reacties. En inmiddels, even kijken, zijn het er 48120. Um, ongekend veel, ongekend felle reacties ook. Kijk ook naar de voorpagina van de Telegraaf van nou, vanochtend. Is nou, is niet maals. Nou, ik wist niet dat ze zulke grote letters hadden. Ja. Maar er staat achterban van de VVD is ziedend. Met een fijn oranje streepje eronder. Ehm... Um, een verwijzing ook naar Mark Rutte als uh, Marks Rutte. Nou ja, de VVD had daar al een klein beetje op gerekend, want uh, maandagavond is er een bijeenkomst geweest van de partijtop met het kader, dus de regionale voorzitters. En daar heeft Mark Rutte al een beetje gewaarschuwd voor de Telegraaf. Hij heeft tegen zijn mensen gezegd haal die de komende drie weken maar snel uit de bus en leg hem daarna in de kattenbak. Want uh, daar zullen wel vervelende dingen in staan. Nou, dat gebeurt. Maar wat er dan gebeurt is dat die geluiden terechtkomen bij de regionale voorzitters. En die schrikken zich vervolgens een ongeluk en die trekken dan uh, intern aan de ja, goed, het gaat natuurlijk over die inkomensafhankelijke zorgpremie, ja. eh, Wilma. Eh, maar... De VVD'ers vinden ze dan misschien uh, het hele regeerakkoord lijken op een communistisch manifest? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Het geldt ook niet, die, die kritiek geldt ook niet, de, de hele samenwerking met de PvdA. Want uh, wat mij juist opviel in de eerste dagen na de verkiezingsuitslag, is dat die VVD'ers opvallend snel uh, heel enthousiast waren over uh, de nieuwe vrienden. Het gaat echt over deze afspraak. En wat je hoort bij, en wat je ook ziet op die website bij die duizenden mensen... ik denk vooral kiezers uh, die reageren, is dat uh, de belofte van Rutte in de verkiezingsuitslag om hardwerkende Nederlanders, zoals hij dat noemde, te beschermen tegen het rode gevaar. Nou, die beloftes die zijn allemaal niks waard gebleken. Rutte pleegt kiezersbedrog en hij heeft de PvdA veel te veel zijn zin gegeven. Um, en het zijn juist de mensen met een inkomen tussen de 20.000 en de 70.000 euro die veel meer kwijt zijn. En dat is nou juist de achterban uh, van de VVD. Hmm. We horen veel kritiek ook op Rutte. Is het ook op de persoon gericht, zoals we dat bijvoorbeeld zien bij, nou ja, in de Telegraaf... Hè, waar Rutte, Marx wordt genoemd, ja. Wilders doet het, die vergelijkt hem met Den Uyl. Is dat ook binnen de partij het geval? Nou, ik denk dat de kritiek op Rutte zelf als persoon nog wel meevalt. Maar uh, er worden wel vraagtekens gezet bij zijn onderhandelingskwaliteit. Want wat je nu hoort is uh, dat mensen zich afvragen of Rutte wel heeft zitten opletten daar in die stadhouderskamer. Heeft hij zich niet veel te veel laten leiden door zijn wens om weer premier te worden? Uh, heeft hij Samson niet veel te veel zijn zin gegeven? En dat is wel een lastig verwijt waar Rutte toch ook kwetsbaar voor is. Want uh, dat, hij, he, dat hij tot wel heel veel bereid is... Om om weer te mogen regeren, om weer premier te mogen worden. Het afgelopen twee jaar heeft Rutte met zo ongeveer alle partijen in de politiek, behalve de Partij voor de Dieren, samengewerkt voor die meerderheid. Nou, dat verwijt, dat hoor je nu ook weer. Ja, en dat gaat hem niet lukken in de Eerste Kamer, als het gaat over die zorgpremie natuurlijk. Hè. Hoe, hoe moet dit politiek verder? Want de eerste deuk is opgelopen ja. voordat de regering er officieel maar zit. Even aanpassen lijkt ook niet zo makkelijk. Nee, nou ja, even los van de Eerste Kamer inderdaad. Want het is nog maar de vraag of daar uiteindelijk een meerderheid zal zijn... voor deze plannen. Um, en als je naar de VVD kijkt, is één ding wel zeker. Rutte, Blok, de nieuwe fractievoorzitter, Halbe Zelstra, die vandaag zal worden gekozen, die zullen heel snel iets moeten doen. Want wat je uit de partij hoort is, ze willen... Uitleg. Uh, ze willen dat Rutte Blok nu eens glashelder maken of het inderdaad zo klopt dat uh, de middeninkomens er zoveel op achteruit gaan. Uh, de VVD heeft gisteren een klein beetje schadebeperking gedaan. Rutte heeft uh, de media te woord gestaan, dat hebben we ook gehoord vanochtend. En er is een mail van uh, Stef Blok uitgegaan waarin hij toegeeft dat de maximale premie inderdaad kan oplopen naar 5500 euro per jaar. Maar die uitleg is voor de regionale voorzitters onvoldoende. Er moet meer, beter en graag ook nog een beetje sneller uitleg komen... Um, uh, het liefst vandaag al. Maar ja goed, Rutte is formateur. Die is vandaag druk met de personele bezetting van zijn nieuwe kabinet. Vrijdagavond is de eerste mogelijkheid om zijn, uh, af, zijn achterban uitleg te geven. Want dan is hij bij uh, de vereniging van VVD-bestuurders. Daar moet echt een goed verhaal liggen. Want uh, zoals gisteravond uh, iemand tegen mij zei, als dit echt klopt en Rutte laat het gewoon zo, dan heeft hij een vet probleem. De vvd top moet aan de bak. Wilma Borgman in Den Haag. Jij hoort het al. Zorgen dus bij de VVD, aanhang, achterban. Zorgen bij de Friese. Moeten ze gaan fuseren met Groningen bijvoorbeeld. Maar ook zorgen bij de publieke omroep. De publieke omroep is momenteel bezig met de grootste bezuinigingsoperatie ooit. Maar er moet volgens het regierakkoord... de aanstaande kabinet Rutte 2 nog een tandje worden bijgezet. Om beter spreken van een flinke tand. Er wordt nu 200 miljoen euro gekort en daar komt nog eens 100 miljoen euro bij. Bij ons in de studio, voorzitter van de publieke omroep, Henk Hagort. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Um, misschien even voor de mensen die het zijn vergeten of niet weten. Hoe wordt er op dit moment bezuinigd? Er wordt op dit moment al 200 miljoen bezuinigd. Uh, dat betekent nu al dat er ongeveer 80 miljoen de komende jaren op de bezuinigd zou moeten worden op de programma's. Daar komt nu 100 miljoen bij, uh, waarvan ook 75 miljoen directe programmering raakt. Dus we gaan de komende jaren 155 miljoen euro bezuinigen... op de programma's van de publieke omroep. Hoe gaat dat er dan uitzien? Wat denkt u? Ja, Dat is uh, een, een, een enorme aanslag op de programma's. Uh, een voorbeeld, de totale kinderprogrammering van de publieke omroep kost 35 miljoen. Mm -hmm. uh, we gaan dus echt keuzes moeten maken tussen programma's. En heel veel mensen thuis gaan hun favoriete programma's moeten missen de komende jaren. Er gaan nu al bij de huidige bezuinigingsronde... zes tot 700 mensen uit. Die verliezen hun baan daardoor. Daar komen ja. er dus nog bij? Daar komen er nog heel veel bij. Dus niet alleen mensen in Hilversum zijn Al dupe. Wat is heel veel? Nou, ik denk uh, nog een paar honderd. En zeker als je daar de toeleveranciers, uh, onze producenten bij rekent. Maar veel erger, de kijker en de luisteraar wordt de dupe. Want die zal straks een aantal favoriete programma's echt moeten missen. Wij kunnen niet meer uh, in die jaren, bijvoorbeeld overdag... en programma's van Max uitzenden voor de oudere mensen en programma's voor kinderen overdag. Dat kan niet meer allebei tegelijk. En die keuzes gaan echt pijn doen. Zou het niet verstandiger zijn om uh, ja, in, de, in dit klimaat... Uh, dan te kiezen voor minder zenders? Want uh, het, het, het is groot. Hè? Publieke Omroep heeft drie zenders op televisie. Zes radiozenders, dat is veel. Steunt ook de zender FunX nog. Zou het niet beter zijn om versraling uiteindelijk te voorkomen... om te kiezen voor wat minder, maar dan beter? Ja, maar het geld zit niet in de zenders of de netten. He, op, op televisie is een zender een etalage. Het geld zit in de programma's. Maar het moet allemaal gevuld worden. Uh, en uh, dat betekent, dat zal bijvoorbeeld betekend... meer herhalingen of meer aankoop. Mm -hmm. Maar de mooie programma's die wij blijven maken... die willen we ook op mooie tijdstippen blijven uitzenden. Maar wij maken... even, ik stop begrijp ik dat niet. Want als je zes zenders hebt, die moet je toch allemaal vullen? Nou, Zeker, en als je nee, er drie hebt, ik noem maar wat, dan hoef je, hoef je ook minder ruimte op te vullen op die zender. Dat klopt, maar dan kun je ook minder doelgroepen bedienen. He, dus dan zou je, als wij stoppen met Funix, raken we jongeren in de grote steden. Als we stoppen met radio 5, Nostalgia, ra dan raken we oudere mensen in Nederland. Maar uh, zou hele... dat niet kunnen doen, uh, bijvoorbeeld op andere zenders, daar die groepen proberen te bereiken. Zijn daar echt aparte zenders voor nodig? Daar zijn aparte programma's voor nodig. En hoe we die programmeren is een, op radio een kwestie van frequenties. En op televisie van netten en zenders, daar zit het geld niet in. Nee. Toen wij Nederland 3 erbij kregen eind jaren 80 kwam er geen extra geld. Want het geld zit in de programma's. En ik denk dat we de maximale service aan het publiek moeten blijven geven. En op zijn minst de programma's die er blijven op een heel mooi tijdstip uitzenden. Maar moet u toch niet die keuze maken om dan maar niet meer die maximale service wij, te geven? Wij gaan hele grote keuzes maken als de KRO nu en de Reunie... En spoorloos en boerzoekvrouw kan uitzenden, dan kan dat straks niet meer, alle drie. En er zijn heel veel mensen in Nederland die met heel veel plezier naar die programma's kijken. Ja, maar u zegt nu al dat kan straks niet meer. Nee, en als dit kabinet zegt: wij willen eigenlijk geen geld meer uittrekken voor levensbeschouwelijke omroepen, dan klinkt dat als papier. Maar het zou kunnen betekenen dat Kruispunt op de zondagavond op Nederland 2 verdwijnt. wordt ja, ook gezegd: stop dan maar met sport. Is dat een ja, optie? Dat, dat hoor ik heel vaak. Dat betekent dat sport zal verdwijnen achter de decode. Dan gaat meneer Murdoch nog meer sport kopen. Uh, het totale sportaanbod van de NOS kostte de Nederlandse huishoudens 70 cent per maand. Een abonnement op Eredivisie Live 15 euro. Dat is een enorme aanslag op de portemonnee van de burgers. Dat betekent dat alleen mensen die het kunnen betalen... in de toekomst nog kunnen kijken naar sport. Jan Slachter van Omroep Max heeft zich... Uh, nou wat minder diplomatiek uitgelaten dan u nu doet. Uh, hij lijkt, met uh, telkens opgevoerde bezuiniging, een martelgang te vinden. Lees ik hier, geef ons dan de kogel en zeg, we stoppen ermee. We houden niet van de publieke omroep. Wat vindt u van Nee, maar uh, Wij zijn er voor ons publiek. Het publiek houdt van onze programma's. Uh, zolang wij geld krijgen, blijven we mooie programma's maken. Ik zeg alleen, dat worden er heel veel minder in de komende jaren. Goed, dank. En... Uh, Heel veel sterkte met uh, de komende operatie. Ja, en Henk Hargroot gaat in overleg hè, met de andere omroepen van de ochtend. En om half één bent u dan in lunch om uh, het resultaat van dat overleg uh, het even ja. mee te delen. Lunch ja. bij Jurgen van den Berg, ook op Radio 1. Hartelijk dank voor de komst. En zo dadelijk opnieuw gedonder in de vakbeweging. De Unie wil uit de centrale MHP stappen. Uh, spreken we kort na half 9. Over. Eerst de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is een vrij drukke spits geworden. De meeste vertraging heeft de verkeer rond Amsterdam-Utrecht... en in het westen van Brabant. Op de A4 daarna richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd voor hoogmaat. Er staat de 7-kilometer file, de rechte rijstrook is dicht... De A27 Almere Utrecht is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Bij Huizen, 4 kilometer, één rijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marco Mark Robin Visser peilt de meningen onder de Vriezen... over eventueel samenvoegen bij Groningen en Drenthe. Hij is nu in Gorredijk. dik. Ja, en in Goredijk staat een enorme loods vol met boeken. En al die boeken zijn van Steven Sterk. Goedemorgen. Nee, goedemorgen. <laughs> zeg, we uh, staan nu in het Friese Hoekje, of de Friese Hoek, mag je dat zeggen? Dit is het Friese gedeelte, ja. Hoeveel Bedankt. Friestalige boeken heeft u hier uh, op voorraad? Uh, dat zullen ongeveer uh, 50.000 zijn. 50.000, En ja. daar zitten ook de boeken van uh, Hielke Speerstra tussen, waar ik vanmorgen uh, was? Ja, dat klopt, daar staan we voor. Of oh, die niet. zitten hier in deze doos. Ja. Hier. Ja. De Korkrusttocht en de Oerpolder, Heel onder goed. andere. Heel grappig, want uh, uh, meneer Speerstra die ligt dus uh, naast Nijntje. Want u geeft ook de Nijntjes in het Fries uit. Ja, dat klopt. We ja. staan nu voor uh, Paak en Beppe uh, Pluis. Paak en Beppe Pluis. En wat staat hier, Nijntje in, in, in, in dieren tuin? Nijntje in de tuin. Nijntje in dieren tuin. Ja, zo moeilijk dat, is het ook weer niet. Hè? Dat is wel te begrijpen. Zeg, uh, heeft u het regeerakkoord ook gelezen? Ik heb het niet gelezen, maar wel begrepen. Ja. En wat heeft u ervan begrepen? Uh, dat uh, uh, het, het landsregeer toe wil naar grotere eenheden. Dus meegaat in een schaalvergroting die uh, ons allen treft. Zonder na te denken over het historisch besef. Zonder na te denken over het historisch besef. En daarmee bedoelt u na te denken over dat Fries een taal is? Over dat Fries een taal is en dat het hoort bij de historische eenheid Friesland. Ja. Ja, en die eenheid die gaat dan op in een grotere eenheid, een zogenaamd landsdeel. En hoe moet dat dan met het fries? Nou, dan zal er vast een ambtenaar komen en dertig uh, rapporten. En iedereen weet dat ambtenaren en dertig rapporten uh, uh, verdwijnen uiteindelijk. En de, daarmee waarschijnlijk ook de uh, aandacht voor de taal. Ja, u bent wel cynisch. Wat is cynisch in het Fries? Realistisch. <laughs> <laughs> cynisch in het Fries is realistisch. Nou <laughs> ja, ja, dat is grapje natuurlijk. Ja. Maar, uh, uh, dat is, als, je, als de druk van bovenaf verdwijnt... en het bestuur en de aandacht... en je, je weet dat je het niet van uh, de Nederlandse regering moet hebben... want dat is, dat is, dat is zeer uh, terughoudend... dan weet je dat die aandacht alleen maar kan uh, verminderen. Ja, ja. Nou gaat het, mag je zeggen, al niet zo heel goed met het Fries... of valt dat mee? Elke minderheid staat onder druk. Ja. Dus ook het Fries... Ja. En uh, uh, uh, dat heeft met elke taal te maken die eigenlijk geen regering heeft. Ja. Dus een, een Nederlands bestaat bij, ook bij de gratie van een regering. He, ze zeggen vaak taal is uh, iets met een defensie en een, en een regering. Nou, we hebben hier in Friesland een zeer beperkte regering en dat heet Provinciale Staten. Ja. En die draagt als het ware de taal, of die geeft de Friese taal uh, autoriteit? Geeft autoriteit en status, ja. ja. Dus als het nou zo zal zijn dat de provincie Friesland ophoudt te bestaan... dus dat er geen Fries bestuur meer is. Dan dreigt die taal dus een soort folklore te worden? Nou ja, het krijgt minder aandacht. Dus de, de, de, de, een taal die onder druk staat... komt ja. nog steeds meer onder druk uh, ja. te staan. En wil je een taal behouden, ja. dan moet je er iets voor doen. Dan nou. moet je er iets voor doen. Bijvoorbeeld boeken uitgeven, zoals u doet? Uh, onder andere... Ja, ja. verhandelen. Ja, u even blijft wel, gewoon uh... tegen de klippen op Friese boeken uitgeven. Nou, ook gewoon. <laughs> ik, ik verkoop het nog steeds ja, goed. Dus gaat dat nog heeft ook een commerciële reden. Kijk ja. eens aan. Ja, ja, ze gaan nog steeds de, de, de, de toonbank over. Luisteraars, steven sterk uitgever en boekhandelaar... Uh, heeft ook nog een heel goed alternatief. En ik stel voor dat we dat alternatief even voor straks... na half negen bewaren. Goed, meneer? Dat doen we. Oké, okay, tot ja. straks. Goed zo. Tot zo dadelijk. Wij gaan uh, door naar Sneek. Blijven dus in Friesland. Ze verheugde zich er al weken op. Ajax op bezoek bij ONS Sneek in de derde ronde om de KNVB-beker. Er was zelfs een uh, nieuwe tribune gebouwd. En de landskampioen had het behoorlijk moeilijk hoor tegen de zaterdag-hoofdklasser... die gesteund werd door uh, 7500 fans. Namens het bestuur van ONS Bozo Sneek... ...heten we u vanavond allemaal hartelijk welkom bij de wedstrijd tussen ONS Pozo Sneek en AFC Ajax Amsterdam. Een affiche dat we in april joogsleden toen onze 80-jarig bestaan vierden, niet hadden durven dromen.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 Ja, en vanavond is het opnieuw feest in Sneek. Want dan speelt uh, SWZ Sneek tegen AZ, een andere ploeg uit Sneek. Ook om een plek in de vierde ronde van het uh, KvB pekertoernooi En daarom zeg ik, meer ruimte voor de expanderende ondernemer. Meer ruimte nodig? De Fiat Scudo Actual is efficiënt qua ruimte en prijs. Nu voor 12.995 euro, inclusief airco en 2,9% financiering. Fiat Professional. We houden het liever bij de feiten. Let op. Geld lenen kost geld. Hey Ro, jij bent toch handig met hypotheken? Ja. ja, ik weet totaal niet wat ik moet kiezen. Ik wendem op... Oh, maar dat is helemaal niet moeilijk, hoor. Je moet goed kijken. pisa utelipisa, mikopulaku, yapenki. kulipa.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 Rutte begint vandaag als formateur en Dierenpark Emmen gaat na brandweer open. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Mark Rutte begint vandaag met zijn werk als formateur. Eén voor één ontvangt hij zijn beoogde ministers en staatssecretarissen. En hij gaat onderzoeken of die mensen betrouwbaar zijn, zegt verslaggever Margreet Boer.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 Dierenpark Emmen gaat vandaag gewoon open. Vannacht brak er een grote brand uit, maar het vuur is inmiddels geblust. De schade is beperkt gebleven. Omdat alleen zeg maar, de kantoorruimtes nu, uh, nu verbrand zijn, kunnen we wel open. Dus gewoon om tien uur... Uh kunnen de dieren naar buiten en kan het publiek erin. De oorzaak van de brand in Emmen is nog niet duidelijk. En met de dieren is niets aan de hand. In een ander dierenpark in Amersfoort is afgelopen nacht een olifantje geboren. De bevalling van moeder olifant Indra was live te volgen via babyolifantje.nl. Het kind stond na tien minuten al overeind. Of het een jong of een meisje is, dat weten de verzorgers in Amersfoort nog niet. In de Amerikaanse staat New Jersey is meer dan een miljoen liter diesel in zee gestroomd. Door de orkaan Sandy is een tank gescheurd, meldt de kustwacht aan CNN. Een deel van de olie is opgevangen in een tweede tank, maar een ander deel is terechtgekomen in zee. Hoeveel precies is niet duidelijk.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 mass transit en electric power. Sandy heeft voor miljarden dollars aan schade aangericht. New Jersey is het hardst getroffen. Huisartsen hebben vaak stress, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Movier. 70 procent heeft er zelf last van en 80 procent ziet aan collega's dat hij gestrest is. De oorzaak ervan zijn duidelijk, zegt de landelijke huisartsenvereniging. Uh, in eerste instantie is dat de hoeveelheid administratief werk, de bureaucratie in de zorg is ongekend.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 En wij helpen ze bij dat proces om dat uh, te ontwerpen en om de uitvoering van die projecten te managen voor onze klanten. Arcades hoopt op meer werk in Brazilië in de aanloop naar het WK Voetbal. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Mensen die van herfst houden kunnen de komende dagen hun hart ophalen. Naast de wolken en een stevige zuidwester hebben we ook aardig wat neerslag in de verwachting staan.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 Awb verkeersinformatie Het is een drukke ochtendspits. Er staat 250 kilometer file. De meeste vertragingen heet verkeer rond Amsterdam, Utrecht en in Brabant. Op de A20 bij Rotterdam staat richting Gouda... voor knooppunt de Bresseplein een lange file van 9 kilometer. Er staan de vrachtwagens stil, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Gouda een meter omrijden... vanaf knooppunt Ketelplein via de Benelux-tunnel. Op de A20... De andere kant op staat ook een vrachtwagen stil, er staat 3 kilometer file. Op de A27 Gorkum richting Utrecht voor Hagenstein 2 na een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. Op de A27 Almere Utrecht voor Huizen, 4 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Een rijstrook is daar dicht. Op de A50 Arnhem Os voor Knoppen Valburg 2 kilometer, de linker rijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is weer eens gedonder binnen een vakbeweging. Vakbond De Unie wil niet langer deel uitmaken van de koepelorganisatie MHP en stapt eruit. De Unie behartigt belangen van middelbaar en hoger personeel. Vooral van mensen die in de industrie werken. De koepelorganisatie MHP wil zich meer aansluiten bij ambtenarenorganisaties. Voorzitter, Reinier Kastelein van de Unie, goedemorgen. Goedemorgen. En dat laatste zit u niet zitten? Nee, dat klopt. Um, uh, wij zijn natuurlijk als uh, Unie een, een grote marktbond... en uh, een eventuele samenwerking met het ambtenarencentrum... wat er uh, hier en daar uh, uh, toch in de pijplijn zit. Um, dat is iets waar wij A niet over meegesproken hebben. En in tweede instantie hebben we ook zoiets van... Uh, uh, wij zijn een marktbond en willen niet te veel uh, gedomineerd worden door ambtenaren. Nee, en ik kan me ook voorstellen, meneer Kasselijn, dat die ambtenarenbonden het druk gaan krijgen de komende tijd... vanwege de hervormingen, bezuinigingen bij het Rijk. Ik kan me ook voorstellen dat u daarom niet ziet zitten. Nou, uh, uh, waarom ik het vooral niet zit, is omdat ik het verhaal van de Unie in uh, de MAP niet uh, volledig tot z'n recht kan laten komen. Ik vertegenwoordig 65.000 leden uh, met, uh, uh, met de Unie in mm. het uh, bestuur van de MAP. En als het gaat om de richtingen die wij uh, op willen met de MAP, hebben wij als Unie, als grootste bond in die centrale, het niet uh, voor te zeggen. En uh, daar moet uh, uh, of verandering in komen. Uh, en zo niet, dan moeten we ons eigen geluid laten horen. Want in hoeverre dus... verschilt dat geluid? Wat, wat, wat is het verhaal, in hoeverre verschilt het verhaal voor een Partij ten opzichte van uh, ambtenarenorganisaties. Nou, uh, uh, misschien moeten we daar niet te veel op toespitsen. Maar, maar ik wil wel... dat wel graag weten, meneer Kastelijn. Want u geeft aan dat dat de belangrijkste reden is. Dat u dat verhaal niet kwijt kunt. Dus in hoeverre verschilt dat verhaal dan? Nou, uh, uh, een van de grootste verschillen die wij de afgelopen twee jaar gehad hebben... is bijvoorbeeld uh, rondom het pensioenakkoord. Waarin de Unie toch een aantal uh, uh, zaken zag... Waarvoor, waardoor wij moesten zeggen... Uh, wij gaan niet akkoord met het pensioenakkoord tenzij. En dan mm -hmm. moeten er een aantal punten gerealiseerd worden. En in MAP-verband delf je dan uh, gewoon het onderspit. En komen we als MAP... ...op vakcentrale naar buiten met een ja-mits. En als je eenmaal ja hebt gezegd tegen een pensioenakkoord... ...dan kun je daarna aan de achterkant wel onderhandelen. Maar uh, uh, dat dient niet de belangen van de Unie. En niet van de leden van de Unie. Nou lees ik dat u eruit stapt. En aan de andere kant hoor ik u net zeggen van... ...als dat niet verandert, stappen wij eruit. Hoe zit het nou? Bent u al weg of nog niet? Nee, ik wilde mijn zin afmaken, sorry hoor, maar uh, wij hebben het afgelopen um, half jaar en eigenlijk de afgelopen jaren steeds een discussie gehad over de zeggenschap binnen de MAP. Um, we hebben dus het afgelopen half jaar gezegd als dit, dit soort zaken kunnen veranderen, dan willen wij blijven. En helaas zijn we het gewoon niet met elkaar eens geworden en, uh, en daarom stappen wij eruit. En dat is een unaniem besluit van het hoogste orgaan van deze vereniging. Ja, maar dan geeft u ook aan, van: wij, wij horen onze, onze stem niet luid genoeg, roept u wel hard genoeg, u bent notabene de oprichter. Uh, ja, inderdaad, wij zijn de oprichter. Daarom uh, uh, kan ik ook niet anders zeggen dan dat ik met pijn in het hart afscheid neem van de MRP. We kijken met trots en respect terug op de historie die we achter ons hebben liggen. Maar de toekomst die, uh, die ligt voor ons en dat is een andere toekomst dan uh, de overige leden van het bestuur van uh, de, deze vakcentrale zien. Bent u nu te klein, meneer Kastelein, om zelfstandig verder te gaan? Uh, nou, dat idee heb ik zeker niet. Uh, uh, wat ik zeg, we hebben uh, meer dan 60.000 leden die wij vertegenwoordigen. En uh, wij zitten in, uh, um, uh, uh, in de grootste bedrijven in Nederland stevig aan tafel. We hebben veel leden die ook uh, belangrijke posities bekleden in die organisaties mm -hmm. waar wij aan CEO-tafel zitten. Nou, Volgens eigenlijk... mij kunnen wij het geluid heel goed laten horen. De komende nou, jaren. dat geloof ik ook wel. Maar uh, moet bijvoorbeeld niet het lidmaatschapsgeld omhoog dan bij je? Uh... Uw organisatie? Nee, nee, dat is zeker niet aan de orde. Uh, sterker nog, doordat we nu uit de vakcentrale stappen... Uh, houden wij ook nog ruimte in onze begroting... om op een andere manier te kijken naar de contributie. Um, uh, uh, dus um, uh, in, in, in die zin uh, is, daar een, uh, ja, is daar geen sprake van. Renier Kastelein van de Unie, dank voor de toelichting. Dank u wel, fijne dag. Zelfde. Dan de zorgpremie, maar weer eens inkomensafhankelijk. En dan kan het honderden euro's per maand omhoog gaan als je wat meer verdient. Het is ook een verandering in de manier waarop wij de zorg gaan betalen. En terwijl het voor mensen met een minimuminkomen slechts om enkele tientjes per premie per maand gaat. We gaan erover praten met zorgeconoom en bestuurder bij het Westfries Gasthuis in Horen, Hugo Keuzekamp. Meneer Keuzekamp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, minima betalen weinig straks als de plannen van het kabinet doorgaan aan zorgpremie, 20 euro per maand. Geeft dat het idee dat het misschien voor een bepaalde bevolkingsgroep wel bijna gratis is? Uh, momenteel betalen mensen ongeveer uh, rond de 1200 euro per jaar, dus uh, 100 euro per maand. Dus dat is uh, duidelijk meer dan uh, in het uh, kabinetsplan. Uh, maar ook dat zijn nog lang niet alle zorgkosten. Dus uh, wat we per hoofd in Nederland uh, aan zorg uh, betalen, dat is ongeveer 4 à 5.000 euro. Um, dus een gezin van vier mensen, dat uh, zou eigenlijk voor ongeveer 20.000 euro aan zorgkosten maken. Nou zijn de zorgkosten van ouderen veel hoger dan de kosten van het gezin, Maar het is gemiddeld, zijn die kosten dus heel erg hoog. En mensen zien maar een fractie terug in die zorgverzekeringspremie. Ja. Dat wordt straks nog een beetje sterker. Um, en, en wat voor gevolgen heeft dat om even verder te gaan op de vraag van, uh, van Marcel? Want er wordt nu al regelmatig gezegd, ook door minister Schippers... dat het niet duidelijk genoeg is voor mensen... hoe, hoe duur eigenlijk bijvoorbeeld de ziekenhuisopname is. Nou weet ik uit cijfers van nou, 2003 was het geloof ik... dat lage inkomens twee keer zo vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. B beseffen ze dat? Uh, ga gaat die prikkel er juist niet uit op die manier... als je dat bedrag omlaag brengt? Um, ik denk dat het heel goed is als mensen beseffen dat het geld kost. En uh, de idee om uh, daar een hoge premie aan uh, te um die een beetje in relatie staan... tot de gemiddelde kosten uh, voor te berekenen... dat, uh, dat doet eraan bij. Maar wat uh, een andere manier is... en uh, die manier die wordt momenteel ook al iets versterkt... dat is met het eigen risico. Mm -hmm. Dus als mensen naar een ziekenhuis toe gaan, dan uh, krijgen ze van de verzekeraar te zien... dat ze een deel van die kosten vergoed krijgen... maar uh, het eerste stuk, uh, de eerste paar honderd euro niet. En uh, de verzekeraar die uh, uh, geeft daar ook de, de kosten... Uh, zet die netjes op een rijtje... zodat mensen op die manier toch wel een beetje... Ja. Dus op die manier is het systeem zo inricht met uh, aan de ene kant uh, inkomensafhankelijke zorgpremie en daarnaast een eigen risico. Dan voelen mensen ook als ze in de bijstand zitten en slechts 20 euro per maand hoeven te betalen genoeg voldoende dat zorg duur kan zijn. Uh, uh, genoeg en voldoende is, dat is altijd de vraag. De vraag is ook van, wat wil je bereiken met uh, dat kostenbewustzijn? Mm -hmm. En je kan een hele sterke prijssprikkel uh, erin brengen. En uh, dat leidt ertoe dat mensen het inderdaad wat zuiniger omgaan... met het gebruik van zorg. Hm. Uh, nou, dan nou gaat, nou gaat het ook bij de financiering van de zorg... Over, over, via een solidariteitsprincipe. We betalen ja. voor elkaar. Zijn de hoge inkomsten die dan zoveel meer moeten gaan betalen... daar straks dan nog wel toe bereid, denkt u? Nou ja, je ziet momenteel dat in de kranten dat er het nodige tumult over ontstaat. Ja. Dus die, dat is een goede vraag. Nou, is er een verschil tussen zorgpolitiek en inkomenspolitiek? Dus, uh, wat er nu gebeurt is dat er heel veel gediscussieerd wordt over die zorgpremies, maar eigenlijk is dat een inkomensdiscussie. Um, en de vraag is of je nou uh, met zorgpremies inkomenspolitiek moet bedrijven, of met je belastingen, met, uh, met uh, progressieve belastingen. Um, maar dat er, uh, voor, voor mensen die in zorg werken is het eigenlijk belangrijker wat is nou het effect op het uh, gebruik van zorg. Dan gaan mensen door uh, de maatregelen van het nieuwe kabinet gaan ze wat uh, zinniger om met, uh, met het gebruik van zorg en krijgen de zorginstellingen daar uh, hinder van of... Uh, uh, of valt dat wel mee? Maar uh, er zijn verschillende kranten ook uh, die aangeven dat... in ieder geval de geven daarin aan... dat de solidariteit uh, binnen het zorgstelsel op scherp wordt gezet. Wanneer is er een punt of is dat aantoonbaar aanwijsbaar überhaupt... dat uh, die solidariteit uh, verdwijnt? Als, he, dat, er kan zo'n soort punt ontstaan, break-even point... waar, waar uh, mensen het wel genoeg vinden. Uh, en de subsidiëring van lage inkomens... Uh, niet meer op te brengen van. Nou, ik, ik denk dat wij momenteel uh, aardig die kant opgaan. Maar dat komt omdat de zorg sowieso erg duur aan het worden is. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland zie je dat. Um, maar een heleboel van die kosten, die, die zitten nu verborgen. Wat ik net zei, die uh, 4.000 of 5.000 euro per jaar, uh, die het de gemiddelde Nederlander kost, hein, klein tot groot. Mm -hmm. uh, dat wordt uh, voor een heel groot deel nu via belastingen uh, geheven. En uh, er ontstaat op een gegeven moment uh, uh, toch weerstand tegen het verder verhogen van belastingen. Um, uh, om die reden is het goed om de zorgkosten uh, te beperken en uh, uh, wat, wat het kabinet nu gaat doen, dat is voor een stukje proberen die groei van die zorgkosten te, te beperken. Uh, dat is uiteindelijk de beste bijdrage aanbouwt van solidariteit in de gezondheidszorg. Hmm. Het uh, inkomensafhankelijk maken van, uh, van die zorgpremie. Dat, dat lijkt uh, een hele draconische maatregel, Maar we hebben nu ook een inkomensafhankelijke uh, subsidie. Uh, die uh, mensen met lagere inkomens krijgen. Uh, uh. Om, uh, de, de, om de hoge premies, te, ja, de, precies de zorgtoeslag, om die premies te kunnen betalen. Ja, alleen voelen ja. mensen dat minder uh, direct. Kan ik mij zo ja. voorstellen, de hogere inkomens. Die zien niet direct dat hun geld daar naartoe gaat. Nu hebben we het steeds over de financiële van de zorg, ook de AWBZ, hij wordt grondig aangepakt. Ziet u ook ergens een punt dat de zorg er beter op wordt? Nou eerlijk gezegd vind ik, als ik naar de kabinetsplannen kijk, of van het nieuwe kabinet moet ik dan zeggen, vind ik ze niet zo heel erg onverstandig. Niet onverstandig, nee. maar, maar de vraag was, wordt de zorg er ook beter van? Eigenlijk is de zorg al jarenlang beter aan het worden. Er wordt ontzettend veel geklaagd over, over de zorg en over bezuiniging op de zorg. Maar het is nog altijd de hele tijd uh, minder meer. We geven jaar in, jaar uit, meer uit aan de gezondheidszorg. En je ziet ook dat de kwaliteit van uh, ziekenhuiszorg die wordt beter. De kwaliteit van uh, de, uh, de thuiszorg die uh, zie je ook verbeteren. Um, het enige is, uh, wij zijn in Nederland uh, uitzonderlijk... met dat we heel veel mensen uh, in verpleeghuizen en in uh, psychiatrische inrichtingen uh, hebben zitten. Veel meer dan in het buitenland. Um, daarvan kan je afvragen of dat nou echt bijdraagt aan de kwaliteit van leven van, van die mensen. En bovendien is het ontzettend duur. Dus als ja. er aan gewerkt wordt om mensen meer in hun thuisomgeving uh, uh, te kunnen houden, dan is dat uh, goedkoper. En uh, kan het ook een bijdrage zijn aan de kwaliteit van leven. Maar het is wel heel erg afhankelijk van hoe je dat, uh, voor, uh, hoe je dat vormgeeft. Zorgeconom Hugo Keuzekamp, hartelijk dank voor Naar uw gedaan. analyse. Kunnen Friesland, Drenthe en Groningen samen één provincie worden? Mark Robin Visser onderzoekt dat vanochtend straks in Gordijk. Dit is verkeersinformatie: Edwin Gerritsen. Tussen een vrij drukke ochtendspits, er staat nu ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Amsterdam, Utrecht en ook in Brabant. Op de A7 Den Oever richting Zaandam staat voor Purmerend 7 kilometer file. Er ligt rommel op de weg, de rechte rijstrook is dicht. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda... voor Knopen de Bregseplein 9 kilometer. Er staan een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Gouda kan beter vanaf knopend Ketelplein... omrijden via de Benelux-tunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het wordt het zwarte gat van de wereld genoemd. Of het grote onbekende. Waziristan, Dat is een stuk Pakistan waar maar heel zelden buitenlanders komen. Omdat het te gevaarlijk is en het Pakistanse leger geen toestemming geeft. Maar meer en meer doet Waziristan er toe in de oorlog in Afghanistan. De Taliban en alle militanten houden zich te schuil en bereiden er hun aanslagen voor. Correspondent Lucas Waagmeester kon als een van de zeer weinige buitenlandse journalisten twee dagen mee met het Pakistanse leger het gebied in. Nou.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 Wij gaan maar gewoon door. So you, uh, you are confident that Hakimula is not we coming back. I'm not am a prophet, what are you asking? I don't know. We are trying to uh, give them very basic things initially, like from roads to water schemes to uh, development projects. And we call it people-centric approach.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 hij zegt nee, nee, bang zijn, dat lost niet zoveel op in Waziristan. Televisieverslag vanuit Waziristan van Lucas Waagmeester... ziet u vanavond in het 8 uur journaal. En zoals we al zeiden, nog even naar Mark Robin, visser in Gordijk. De gast bij uitgever Steven Sterk. Mark Robin. Ja, daar staan we dan. Tussen de. Hoeveel boeken waren het ook alweer? 2,3 miljoen. Tussen de 2,3 miljoen boeken van Steven Sterk. Uh, u verhandelt ze en u geeft ook uit. Hoeveel boeken geeft u uit? Ongeveer 40 tot 50 per jaar. Ja. En zijn dat allemaal Fries, uh, Friestalige boeken? Het zijn grotendeels Friestalige boeken, maar ook uh, non-fictie, dus Nederlandstalige non-fictie over Friesland. Ja. ja. Uh, u bent begaan met de Friese taal als uitgever maar ook als Fries. Bent u een Fries trouwens? Uh, absoluut, ja. ja? Ik ben, ik ben in 1800 zijn we hieruit vanuit Antwerpen uh, gekomen. Oh, maar dan, dan mag je je wel Fries noemen, geloof ik dan? In, inmiddels wel. <laughs> ja, hoe moet dat nou verder met de Friese taal en de Friese cultuur... als de provincie Friesland niet meer bestaat? Daar hebben we morgen al een tijdje over gesproken. Ik ben ook bij een van, van uw schrijvers geweest, Hilke Speerstra... die Fries als, als moedertaal heeft en zich ook zorgen maakt... over het voortbestaan als Friesland straks opgaat zoals de plannen van de regering uh, zijn, in een soort landsdeel. Uh, u heeft een alternatief bedacht. Wat is uw idee? Nou, Mijn idee is dat je Frisland moet bewaren als historische eenheid. He, het bestaat 2000 jaar, dus ook door het historisch besef... moet je dat niet meteen wegpoetsen. Ook voor het behoud van de taal, maar ook voor het behoud van Friesland... zoals men dat in Nederland graag ziet. toch organiseren, sociale cohesie, enzovoort. Dus je moet een, iets bedenken waarbij Friesland dan uh, behouden blijft als historische eenheid. Nou, dat hoeft per se niet als provincie. Je kan er een uh, bijzondere gemeente van maken, zoals ook de Antillen dat gebeurd is. Oh. En dan kan je meteen de bevoegdheden uh, uh, die nog steeds over het Fries in Den Haag zitten... overhevelen naar die speciale gemeente. Nou, dat scheelt je ook heel veel geld. Wat krijgen we dan? Krijgen we dan een soort status aparte voor Friesland? We krijgen een, een hele bijzondere gemeente die verbonden is met het Koninkrijk en die gewoon zaken doet met uh, iedereen. En maar die wel de bevoegdheden over de taal en cultuur neerlegt waar het moet zijn ja. in Friesland. Dat zou wat u betreft een alternatief zijn voor de provincie Friesland? Ja, de provincie is natuurlijk ook maar een, een, een, een, een 19e-eeuwse uitvinding. Uh, dus het is niet erg dat er wat verandert. Ik zeg wel vaker Groningen is eigenlijk de hoofdstad van Friesland. Want er wonen meer Friesen dan in Friesland. Uh, dus dat geeft ook uitdagingen. Maar die historische eenheid. Ja. en daarmee de verbondenheid aan de taal. dat is wel belangrijk om dat te, te handhaven. Ja. Ja. Nou, ik vind het een gevaagd plan. Ik bedoel, u staat open voor verandering. Zeker. Je moet ook oppassen dat dat hele Friese gebeuren... niet iets krampachtigs krijgt, hè? Nou, het moet geen folklore worden. Nee. Maar dus moet je gewoon het, het modern bekijken. En je ja. ziet dat de macht verdeeld moet worden. Dat je een soort ja. aan federale structuur toe gaat, ook in Europa. Nou, pas je daaraan. Dus dat is heel modern. Dus we gaan mee in de vaart der volkeren. Ja. Nou, ik neem uw plan mee... Eh, misschien dat ze in Den Haag nog de tijd hebben van het weekend... om eh, dat uh, regeerakkoord een beetje nog eh, bij, te, bij te frutten. Ik ben zondag nog beschikbaar. <laughs> <laughs> u bent beschikbaar voor nadere toelichting? Zeker. <laughs> Steven Sterk de Gordijk, Tussen zijn 2,3 eh, miljoen eh, boeken. Een alternatief voor eh, die landregio's eh, waar de regering het nu over heeft. Eh, ik ga weer even verder naar iemand anders die nog een ander plan heeft. Want we moeten gewoon even kijken en inventariseren. Die nou, uh, veel succes. Uh, Dank u wel. Goed uit Friesland. Mark Robbenvisser was dat en wij zijn zo dadelijk terug. Ons Jan. De strijd om het Witte Huis.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 Bekijk de online video op abnamro.nl slash beleggingsupdate ABN AMRO, de Bank Anno nu. Dit is Radio 1.